Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Diouketeers. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is op de weg weer bijna net zo rustig als tijdens de eerste lockdown. Ziet de ANWB. Ze denken niet dat het nog druk wordt vanwege het begin van de kerstvakantie. Er zijn wel mensen die naar een hotel of huisje gaan, maar de meesten blijven gewoon thuis. Eerder stonden er nog wel eens auto's in de rij voor een winkelcentrum of een woonboulevard. Maar nu dat er niet meer in zit, staan er eigenlijk alleen files als er een ongeluk is gebeurd of iemand pech heeft. Bijna driekwart van de Nederlanders ziet een vaccinatiebewijs wel zitten. Universiteiten en het RIVM onderzochten het idee van zo'n papiertje waarop staat of je een coronaprik hebt gehad. Met zo'n ding op zak zou je wat meer mogen en kunnen dan mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten inenten. In Nederland zijn er allerlei geldpotjes en regelingen om mensen door de coronacrisis te helpen. Maar in veel landen moet de bevolking het helemaal zelf uitzoeken. Lijkt het een onderzoek van Oxfam Novib. Ongeveer een derde van iedereen op aarde moet het zelf oplossen... als ze door corona hun baan verliezen of diep in de schulden terechtkomen. Deze game kan je niet meer uit de Play Store plukken. Been hit. Here. I'm control. <laughs> het PlayStation-spel Cyberpunk was pas net uit, maar heel veel mensen klaagden erover. Mijn collega Filip was ook niet echt enthousiast. Je hebt soms dat, uh, je zit te rijden en dan komt er opeens een lantaarnpaal uit het niets tevoorschijn. Dat is dan nog niet geladen. Uh, het ziet er niet mooi uit. En daarmee bedoel ik dat het heel erg schokt en het is gewoon moeilijk te spelen. En dat is ja, gewoon iets wat je niet kunt afleveren in die staat eigenlijk. Vinden veel andere teleurgestelde gamers ook. Zij kunnen van Sony hun geld terugkrijgen. Het weer vanochtend kan nog een spatje regen vallen. Daarna droog met soms wat zon en vrij zacht. Vandaag een gaat-of-tien. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Joy, a tenner kiss. I know I'm gonna die, it. and that's because. de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFN. Hele fijne feestdagen. Come on man. how about we put it in a crack? I'm mean, going to look at you darling, I think I already have. Yeah. Get it? <laughs> <laughs> She's got any friends? Oh, yeah, yeah, but she wouldn't have any that's going to give she? You, she? <laughs> <laughs> I feel like a spare bit of holly. What are you talking about? Green and surrounded by bricks. Come on, belly pups, let's get over there. There's trouble coming, Kimmy Coo. Kimmy Musgrave. Coming, Kimmy Coo. around, the Christmas tree line. Zeker. Ik ben nog steeds onzeker. Als tien jaar terug door dronken, speelden en droomden. C -F, C F M. I wonder if you.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 What's happened today? Right. Oh. The yes. place that beat me